Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een cynische actie, zo noemt de Europese Commissie het stoppen van de Graandeal door Rusland. Schepen konden daardoor vanuit Oekraïne graan vervoeren over de Zwarte Zee, ondanks de oorlog. Deze Nederlandse boer in Oekraïne baalt flink. Andere opties zijn er niet. De Zwarte Zee is echt de enige optie. Uh, Oekraïne moet iets van 60, 70 miljoen ton graan per jaar exporteren in de normale jaren. Daar is de hele logistiek in die Zwarte Zeehavens op ingericht. En dat heb je niet zomaar in een jaar of twee of drie of vijf. Uh, vervangen met transport via spoor of, uh, of met vrachtauto's. Rusland zegt dat veel landen hun mest en graan ook niet willen hebben. En zolang dat gebeurt, komt er volgens hen geen nieuwe graandeel. Het wordt een stuk moeilijker om kapotte van Moves te repareren. Sommige fietsonderdelen zijn niet meer te krijgen. Dat zegt reparateur QuickFit op BNR. Het gaat vooral om dingen die door het bedrijf zelf zijn bedacht, zoals de accu's. Het fietsenmerk heeft financiële problemen en daardoor zijn winkels van het bedrijf wereldwijd gesloten. En wildplassen, je biertje in de lucht slingeren, foute opmerkingen maken... volgens de organisatie van de Zwarte Cross moet dat afgelopen zijn. Dit jaar wil het festival in de Achterhoek met een groep beveiligers... mensen die zich niet gedragen aanpakken. Ook zijn er twee meldpunten voor ongewenst gedrag op het terrein van het Zwarte Cross... waar je terecht kan als er bijvoorbeeld homofobe, seksistische of racistische opmerkingen worden gemaakt... En de vouwwagen is weer helemaal hot and happening. Die car klap je uit en dan heb je gelijk een hele tent staan. Vorig jaar werden er 20% meer van die dingen verkocht. Tja. Tijden veranderen, merkt ook deze kampeerbaas. Als je tien jaar geleden op een uh, verjaardag was geweest en mensen hadden je gevraagd hoe kampeer je? En je had geantwoord met een vouwwagen, nou, dan weet je nog net niet uitgelachen. Ja, de stijging komt vooral doordat meer mensen een elektrische auto hebben. En als je dan een vouwwagen erachter hebt hangen, gaat de accu minder snel leeg. Dan nog het weer. Het lijkt op het eerste oog een lekkere zomerse dag, maar schijnbedriegt. bedriegt, want er trekken ook wat buien over, mogelijk met onweer. 20 graden op Tessel, 25 in Maastricht. Morgen wel een lekkere zomerdag en dan ook een paar graden warmer dan vandaag. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al redelijk druk op de wegen in onze regio. Zo heb je een half uur vertraging na een ongeluk op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Haarlem-Zuid. Zes kilometer file daar, twee rijstroken zijn er dicht. Vijf minuten op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Nieuwemeer. Twee kilometer file bij Amsterdam Hemhavens. En op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn bij Broek in Waterland. Vier kilometer file met tien minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zandvoort, en zomerhit. Zommerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van itu? Zandvoort op zaterdag. die op deze single zingt, is uh, Jocelyn Brown. En die ken je wel van Somebody Else's Guy... en uh, onder een grote disco klassiekers. Ja. Dit was uh, Always There... met uh, Incognito. Oh, Incognito. Jazeker. Ja, ja. Benno, het uh, derde euro weer vliegt voorbij, hè, de tijd. Uh, zeker. Ik nou, zag het voorbij vlodderen. Ja, ja, inderdaad. En, um, Randall Lawson, die gaan we straks bellen... voor het uh, Pit Report. En, want ja, er valt natuurlijk altijd wat te vertellen over... Uh, de autosport zoals Michel die heeft ook nog een, een wedstrijd gewonnen met zijn team. En, um, en natuurlijk de Formule 1, dat is, gaat, uh, dat is een stroom van berichten de hele week door. Um, maar dit weekend niet, hè, Rob. Er wordt niet gereisd. Nee, nee, we hebben even vrij. Oh, God, het en dan gaan we naar Hongarije toe. Uh, uh, dus. el elke keer als ik denk, nou, wanneer gaan ze weer racen, hebben ze weer vrij. Dus ze hebben best wel veel vrij, vind ik. Er uh, kan beter, meer, snelheid, meer snelheid in. Um, dan hebben we natuurlijk nog het uh, beest van de week. En, en als we nog tijd hebben over... We hebben nog een paar leuke inhaakdagen. Die we met elkaar kunnen bespreken. En, nou, en natuurlijk lekkere muziek. Want ik wil nog. Uh, Iglesias. Wat zeg je nou? Die meneer. Uh, met die die, die Spaanse meneer. Uh, hoe heet die? Oh, dan? Julio Iglesias. Ja, oh ja, ja, ik kan het niet uitspreken. En uh, die, daar zit ik steeds aan te we denken. We zeiden vroeger: Julio is Vorige week had je namelijk Spaanse muziek. En ja, ja, ja. die moet ik aan die man denken. Oh jeetje. Ja. Oh ja. Oh, dan moet ik hem even opzoeken, natuurlijk. Ja, ja dat moet je even opzoeken. Julio Iglesias. En ik ben ook reuze benieuwd wat. Uh, wat uh, Renov van bijvoorbeeld... dat ontslaffende Nick de Vries uh, vindt. En daar uh, is natuurlijk heel veel commentaar... zo hard en wreed, lees, lees ik hier. En, um, en, ja, en dat die, uh, Ricardo dat, die dat allemaal over gaat nemen. En dat is natuurlijk ook altijd... Uh, ja. En dat soort dingen allemaal, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, dat is een beetje een, beetje een heel apart is dat trouwens. Uh, en dan gaan ze ook van uh, zo'n hele, hele rare foto posten en zo. Uh, ja. Met uh, Nick de Vries, een uh, raar verhaal. Ja. Nou, oh. Julio in zijn regenjas komt eraan hoor. Uh, in er Ja. Oh. Hier is hij, met een van zijn grootste hits. Het gaat regenen.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 Yo no sé vivir cuando tú no estás Por eso me cada día más Tú Hoor, bij uh, Burnt Rubber. Uh, neem dat maar uh, voor mij aan. Je hoorde de catband. Race Radio Pit Report, Report. Van de Burn Rubber uh, gaan we naar uh, Randall Lawson in Beverwijk. Uh, goedemiddag, uh, Randall. Goedemiddag. Welkom. Goedemiddag. Zo was je een beetje, een beetje goed genoeg, uh, de cap Band en uh, Burn Rubber. Nou, nou, je begint ondertussen wel. Mag je, wat is het eigenlijk? Radio DJ van formaat te worden. Ja, oh, <laughs> ja, ga door. Ga door. Ga door. <laughs> Zeg, Rendel, hoe oh, was dat? Ik hoop dat het je weggekocht wordt. Nee nee, nee, nee, nee. 538 uh, is nou in Zandvoort. Uh, dus, uh, oh, oké. Okay. Nou, ja, als, ja, als we ons ja. horen, dan zijn we zo weg, toch, Benno? Ja, nou, ja. volgens mij hebben we net een, een envelopje onder de deur gekregen... met een contract dat we hierna gelijk door moeten. En uh, voor de volgende radio-show... Van, van, uh, van John. Hier, van Johnny. Zeg, Rendel, ja, hoe was al, het al, op... Ik hoop niet dat die contracten hetzelfde zijn als in de Formule 1. Dan heb je er weinig ja ja, ja, ja. Ja. ja ja, daar hebben we ja, het zo meteen wel ja, even ja. over. Maar we okay. gaan eerst uh, naar Blake. Uh, Toe? Ja, nou, eerst even nog naar uh, vorige week. Renol, hoe was je weekend op Spa, Francorchamps Ja, super. Heet, uh, maar een hele mooie autosport. Oké. Okay. Dus, uh, maar vanavond ook heel erg warm. Het was echt heet daar in, uh, in Spa. Yeah. En dat, uh, nou, dat was ook wel een beetje aan de rijden. Er zijn toch een hoop rijders die toch wel een hoop schade hebben gereden oh, bij ja? zichzelf en bij anderen. Oh. Dus dat, dat, in de helpjes was het erg heet zullen we zeggen. Ja, ja, ja. Dus ook maar... een be beetje de weg kwijt af en toe. Uh. Ja, ze waren een beetje de weg kwijt. Dat okay. ik. Dus ik heb ze redelijk moeten toespreken. Maar ze oh. zijn we dingetjes gebeurd, dat ik dacht van ja, een beetje zonde, een beetje onnodig. Ja, ja. Maar het, het was voornamelijk denk ik ook wel de hitte, want het was echt warm. Het was echt warm. De koerders waren verhit, ja. Ja, ze houden daar maar op. Ja. Zeker, en jij was afgeleid mm. door uh, al die vrouwen die daar ja, uh, rond uh, liepen. Ja, een beetje te Vraag, ja, vraag gesteld aan uh, Rendel <lacht> ja. ja, maar dan liepen ook, hey, met, met die hitte liepen ze ook mooi rond. Dus laten we het ja, af... ja, ja, ja. Ik heb de foto's gezien, Rendel Oké, oké. Zeg Rendel uh, team Blekenmolen die heeft een uh, Overwinning behaald euh, tijdens de derde ronde van de Euro NASCAR Pro. Kan jij de luisteraar uitleggen wat is Euro NASCAR Pro? Nou, een hele mooie serie met allemaal een soort NASCAR-auto's en, uh, en dat, dat gaat een beetje door Europa. Hè. En dit was volgens mij een val in Vallelunga dat ze gereden hebben. Ja, inderdaad ze waren ze waren ja. Ver weg. Ja, klopt ja. Ze ja. waren heel ver weg. Ja. En die rijden op uh, ja, op een soort kombanen, maar ook volgens mij ook gedeeltelijk op uh, gewone squeeze. En, uh, en het team Bleekermoden, daar zit uh, Sebastian Blekenmolen onder andere in. Even mijn hoofd nu. Hoor. Want ik, ik, ik zit niet zo heel, ze, in die serie zit niet zo. Maar volgens nee. mij is Sebastian Blekenmolen. Ja, rijdt klopt. mee. Uh, Melvin de Groot, die rijdt ook nog steeds. Zeg. Ja, ja, ja Die ook. zit ook nog in, ja. ja. ja, ja. En een En, en, en tot uh, Miguel natuurlijk. Moet, uh, en Michel Blekenmolen. Ja, jij ja, ja, stond op het podium. En ze hebben nog een uh, Vittorio uh, mee rijden. En die uh, bracht uiteindelijk afgelopen zondag de overwinning voor team Blekenmolen. Dus, nou, dat, dat, dat, dat klinkt als een Italiaan. Ja, ja dat klinkt als een Italiaan. Zou en... de centjes meebrengen, denk ik dan? Ja, waarschijnlijk wel, ja, ja, ja. <laughs> Nou ja, mooi toch? Maar ja, het is heel goed dat zo'n team, ja, weet je, even heel eerlijk, het team al in wat voor raceklassen ook gezeten hebben, ja. we praten over de Clio, waar hebben ze niet in gereden. Ja. Altijd een topteam. Ja. goede moteurs uh, zitten er altijd gewoon heel goed bij, met verschillende goede rijders. En ja. uh, uh, Sebastian natuurlijk super goede rijder, maar Melvin, uh, Melvin de Groot ook uh, niet vergeten hoor, die heeft ook wel een hele lange staat van dienst. Die ja, ma maakt deel uit van de familie geloof ik, hè, Melvin de Groot. Uh, is dat? Ja. Uh, een neefje of zo, <laughs> ja. straks niet zo'n ben je. Nou, nee, zo Neef zijn, zou kunnen. Geen ja, ja. idee, Maar gewoon, uh, ja, heel eerlijk, gewoon, uh, gewoon goed team. En, ja. uh, en, en dit is een, uh, die NASCAR, is een, een leuke serie. Dikke auto's, echt heel dikke auto's. En uh, uh, volgens mij ook gewoon volle velden, dus dat gaat er goed. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja en, uh, en, en het zijn gewoon uh, toch wel uh, heet, nou, zou ik zeggen, heet autootjes. Zullen we daar halen? Oh ja, ja mooi. heet ja, mooi. Ja, <laughs> ja, dikke, dikke jongens, dikke ja. jongens. <laughs> het zou toch leuk zijn als we dat in Zandvoort als ze nog eens zouden kunnen zien, hè? Deze? Auto's ja, wel. Auto's waarvan ik zeg dat... Weet je, de, de, ik vind de Nederlandse autosport... ik kijk naar de moderne autosport... is het natuurlijk best wel een heel klein beetje... dat ik denk van... ja jongens, dat moet er echt wel gaan gebeuren. Want ook uh, dit weekend weer gewoon op Zandvoort. Ja, het is natuurlijk geen volle bak. Nee. Uh, nee, nee, uh, het, nee. het is... Wat uh, hebben ze? Vier, vijf klassen? Een autotop? Ja. En uh, uh, ook geen volle velden. Uh, hoewel uh, de massa albers Trofee volgens mij redelijk vol zit. En ook uh, de HMR. Met die zijn 22 auto's. Ja, weet je... Uh, uh, maar het, het is... Ja. Uh, er moet even wat meer gebeuren. We even, iedereen moet even wakker geschud worden in Nederland. Ja, precies. Nou, waar in ieder geval wel veel gebeurt. Dat is de Formule 1. En uh, nou, wat, ja. uh, wat vind jij van het ontslag van Nick de Vries? Nou ja, heel eerlijk. Ik heb natuurlijk gezegd dat ik heel blij zou zijn... als hij de zomervakantie ging overleven. Maar dit, uh, dit was toch weer vroeger als verwacht. Ja. En uh, ja, het is natuurlijk allemaal bij tweezijdig. Iedereen zegt, ja, hij had een kans moeten krijgen. Als 28 jaar vind ik niet dat je dan een kans moet hebben. Dan moet je gewoon gelijk je kans pakken. Ja. En, en Nick heeft het natuurlijk even heel eerlijk niet gedaan. En, ja. Uh, uh, maar ja... Ja, weet je, het team gaat zelf zijn gelijk krijgen voor ongelijk. Als Daniel uh, Ricciardo dadelijk uh, gewoon heel simpel, als die dadelijk gewoon uh, Sunoda helemaal om zijn horen rijdt en gelijk punten pakt, dan heeft het team heel erg gelijk. Uh, zit hij uh, gewoon ook achter Sunoda, uh, ja, dan, dan hebben ze het totaal geen gelijk gehad. Ja. Uh, als hij ook niks met die auto kan, dan houdt het op een gegeven moment gewoon heel erg op. Ja, wat best spannend dan, hè. Ja, het is, nou, het is voor, ook voor allerlei, alle twee spanten. Kijk, Nick is gewoon klaar. Dus uh, dat is gewoon over. Uh, ja. uh, je kunt vertrekken en dan kom je ook gewoon niet meer terug, hoor. het is gewoon een einde verhaal. Maar het gaat nu al een beetje om... Uh, heeft het team gelijk of heeft het team niet gelijk. Kijk, ja. heel simpel. Als Ricciardo gewoon echt die uh, Tsunoda helemaal om zijn oren kan gaan rijden... en gewoon verder voor en sneller is... en toestand, kan die ook gelijk inpakken, die Tsunoda. Kan die ook naar huis. Ja. Dus dat is heel simpel. En daar zou er ook een vervanger voor gaan komen. Uh, rijdt hij gelijk aan de punten, dan is het helemaal. Natuurlijk heel erg zuur voor Nick en uh, voor, uh, voor Tsunoda. Maar ja, zit hij wel achter de en zit hij in diezelfde twee, drie tiende verhaal... dan denk ik, ja jongens, waar zijn jullie mee bezig geweest? Ja. En, uh, ja. Het is wel natuurlijk zo, Nick heeft absoluut... Uh, je kan zeggen, niet de kans gekregen in deze auto. Want de, het is natuurlijk een, een hok van een auto waar ze in rijden. Al twee, hè, Snowden en hij. Uh, maar ja, um, hij is wel binnengekomen als de man. Binnengehaald als de verlossen. De man met ervaring. die het team in een hoge, grote hoogte moet brengen. He als je dan achter je teamgenootje zit. ja, dan wordt het wel een zwaar verhaal. En ja, het probleem is. Uh, iedereen heeft een mening erover, maar wij zien niet de data. Die engineers zien de data hoe ja. ik een hele wedstrijd rijd. Is dat uh, in een hele grote golfbeweging? Ja, dan zeggen ze, joh, jammer joh. Is dat eigenlijk gewoon dat hij elke ronde precies op de limiet zit en hij zit binnen een uh, tien te rijden elke ronde? Dan haalt hij het maximaal uit die auto. Maar wij hebben die data niet. En uh, ik vind het gewoon jammer. Hoor, ik, ik, ik had het wel een beetje voorspeld na de zomervakantie. Als je niet voor die zomervakantie dadelijk. Uh, uh, dus uh, voor de, uh, een beetje rond spa. Als hij daar niet voor Sunoda had gezeten, ja, dan werd dat wel een heel moeilijk verhaal. Ja, ja zeker. Verhaal. Nee, als je op de bank kijkt, uh, ook uh, Rendell, uh, zag je eigenlijk dat uh, Nick de Vries uh, nooit uh, iemand uh, inhaalde. En dat ja, gebeurde wel dat door Sunoda. Ja, maar dat heeft hij wel gedaan. hoor. in, in die achtergrond zie je die heel vaak. Dat heeft hij wel gedaan. Maar wij weten niet de data hoe hij een hele wedstrijd opbouwt. We hebben geen idee. En uh, dat, dat, kijk, dat gaat daar. Even heel eerlijk, kijk, Die Formule 1 zit zo verschrikkelijk dicht op elkaar. Je praat over tiendes van, tiendes van seconden. Uh, je je oog knipt, is heel veel voorbij. Daar komt die feit op neer. Uh, maar ja, als hij heel erg loopt te fluctueren tijdens een wedstrijd... Ja, dan zeggen ze dit, dit gaat hem niet worden. Uh, wij, wij zien die data niet. We weten niet hoe hij met de banden omgaat. Uh, hoe hij een setje banden zeg maar, in zo'n zo set uh, gebruikt. Uh, ja, dan gaan we ook nooit te weten komen. Maar ja. het team vond het kennelijk uh, niet goed genoeg. En nee, maar ik, ik denk ook dat er heel veel uh, irritatie uh, over hun uh, weer was... En ook binnen het eigen team van, uh, van Nick de, de Vries, richting, uh, ja, richting uh, Nick en andersom. Ja, als ik, een beetje, als ik, eh, ik moet zeggen, als ik een beetje kijk, heb ik niet het gevoel dat uh, Sunoda en Nick ook samen, heel erg samen hebben gewerkt. Helemaal beetje, niet. Maar, ja. Kijk, heel simpel hoor. En, en, en Max ga je niet zien samenwerken met, uh, met uh, Perez. Heel nee. simpel, dat zijn toch gewoon in feite nee, geen vijanden binnen het team, maar die gaan elkaar geen data. Maar als je het laatste team uh, op een grid bent, ja jongens, elk data wat naar voren komt is uh, belangrijk. En ik heb niet het gevoel dat die twee heel uh, erg gewerkt hebben. Dus, nee, was zeker uh, geen klik. Nou, dat is geen klik. Dus nee. dan heb je al een probleem als team. Of Ricciardo, die klik, uh, dat gaat doen. Ik heb geen idee. Ik denk dat uh, Alfa Tauri sowieso gewoon een heel groot probleem heeft. En, uh, en die gaan dit jaar... Uh, niet op een podium komen. Dan zullen we daar maar houden. Want hm. het moet wel helemaal raar wedstrijd worden. Uh, en, en punten pakken wordt, denk ik, al verder uh, uh, gewoon heel erg moeilijk. Dus, uh, ja, we zullen uh, het zien uh, met uh, Ricciardo. Zien? Ja, nou ja, voor hetzelfde geldt. Kijk, als, heel simpel, als Ricciardo de eerste volgende wedstrijd 4 of 5 wordt, dan hebben we, uh, heeft hij ook Sino daar een probleem. Zullen we Ja, op ja, op ja. Hij ja. ook niet een probleem. En uh, Rendel nog even over Nink de Vries. Ik las ergens uh, dat het eigenlijk meer een coureur is voor de lange afstand races. Nou ja, laat ik zo zeggen, wat hij daarin heeft laten zien. Dat is uh, goed, goed genoeg. Maar uh, even eerlijk, als je in de familie 1 zit, ben je geen pannenkoek. En uh, geen van die coureurs zijn pannenkoeken. En die kunnen in andere klassen, kunnen ze, ze serieus wat laten zien. Ja. Nick heeft in de lange afstand zijn, uh, uh, heeft hij heel lang laten zien dat hij gewoon heel goed is. Dus uh, uh, hij, laten we zo. Hij hoeft niet naar het UWV. Maar ik denk dat hij heel snel weer ergens een zitje heeft. En ergens anders in ja? het oh, werk. Well. Of ergens anders. Uh, die naar Amerika? Komen. Ja, van Amerika. We weten het niet. Naar uh, meneer van Kolobhout, zijn vrienden. Nou, misschien Misschien, ik nee. weet niet of dat uh, hem helemaal ligt. Maar uh, ik denk heel simpel dat de, die jongen is uh, in feite... Uh, met zijn lange staat van dienst komt hij echt wel weer aan zitje. Alleen zijn droom, wat hij echt had, die Formule 1... Ja, voorbij. Ja, is nu gewoon klaar. Ja, Einde. Ja, ja. ja, nou ja, als je naar de commentaren kijken op uh, Facebook... Uh, op het uh, ontslag van uh, Nick de Vries... en uh, ja, dan zie je met name trouwens... dat er heel veel Nederlanders uh, zijn van ja... Hij presteerde ook niet goed en uh, de, dit en dat en uh, nee, maar, uh, zo. Een uh, beetje, uh, neg uh, beetje negatief over Nick. Ja, maar als simpel. je Max in die auto, wint hij ook geen wedstrijd. Nee, maar, maar terwijl als, terwijl als een, een Engelse man of vrouw een uh, berichtje schreef... dan was het vaak zo van uh, wat een smerige streek van het team... en ze hebben Nick geen kans gegeven... Dus uh, met name mensen uit het buitenland, die waren pro uh, Nick. dat viel me op. Ja, maar uh, kijk, kans geven kans in de Formule 1, krijg je kansen, uh, Ik heb wel eens vaak gezegd, een contract in de Formule 1 zelf als uh, playpapier. dus dat is heel simpel. Uh, je krijgt geen kansen, en uh, ik denk dat ze van Nick gewoon met zijn staat van dienst uh, meer hadden verwacht. Ik zelf ook, hoor. En Nick zelf denk ik ook wel. Ja. Uh, maar op een of andere manier heeft hij gewoon zijn draai in die auto niet gevonden. Nee. En, uh, de, ja, dan is het gewoon, dan loop je al 10-0 achter. En, uh, uh, en als is ook de klik met de 10 niet is, dus dan loop je... 20-0 achter. Dus nou ja, ik, denk, ik denk dat dat het met name is geweest. Ja, Klik is met team. Geweest. Dus, uh, Ja. En, en Jammer, hè? weet je, hoe mooi was het feestje op Zalvoet geweest... met uh, twee Nederlanders. Ja. Dat maakt het nou uit als één voorraad rijdt en de twee achter. <laughs> dat maakt er helemaal geen donder uit. Nee, nee, dat was een nee zo is het. Worden. Volgende week uh, trouwens, we, we kappen dit even af... want anders zijn ja. we nog uren bezig. Ja. Uh, volgende week uh, gaan we naar Hongarije toe... en dan krijgen we ja. een uh, nieuwe kwalificatie weer... met uh, alleen maar harde banden in Q1... ...en de Q2 met alleen maar medium-banden... ...en de Q3 met alleen maar soft-banden. Wat ja. vind je daarvan? Ja, ik ik weet je, ik, ik heb het gevoel dat de Formule 1 een beetje... ...naar een soort show-toestand aan het zoeken is... ...maar dat is natuurlijk puur Amerikaans. Uh, ik, het maakt mij maak, het, maak, het, maak, het, maak het echt heel Als ze echt hard willen gaan, zitten ze allemaal op die zachte band. Klaar, simpel. Altijd in, uh, je gaat niet op een harde band proberen in Q1 nog een Po position te draaien... ...dus je zit toch op die zachte. Uh, ja, Als iedereen op dezelfde band zit... Ik denk dat het allemaal niet zo heel veel uitmaakt. We hebben het ook nu een beetje gezien natuurlijk met uh, ook de medium compound en het uh, was het uh, soft compound uh, op uh, Silverstone. Daar zat niet zo heel veel verschil tussen in rondetijden. Dus uh, ik, ik, weet, ik weet niet wat ze hiermee willen bewerkstelligen. Maar ik krijg wel steeds meer het gevoel dat het een beetje een show-element gaat krijgen. Een beetje Hollywood-constructie. Uh, dan dat we nog echt met race aan het bezig zijn, zo Ja, nou, ze gaan van 13 banden naar uh, 11 banden in totaal, uh, in uh, zeg maar, voor, uh, voor de race, hè, voor het weekend. Ja. En uh, daar Daarmee willen ze het aantal banden wat uh, gebruikt wordt... willen ze gaan uh, beperken in de Formule 1. Dat is het verhaal erachter. Ja, ja, ik heb boeien. Ja, goed, boeien <laughs> Lekker boeien. Ja, waar gaat dat allemaal nou over? Uh, als zou zeggen, ja, dat scheelt geld. Ja, ah, onzin. En aan de andere kant van de pitsen wordt er op een gegeven moment... een gebouw neergezet, dat het ook 2 miljoen kost. Maakt ook een paar bandjes dan nog uit. Zou het milieuvriendelijker zijn uh, misschien of zo? Ja, natuurlijk. Ja, je gaat met uh, 300 trucks naar een circuit toe. Milieuvriendelijk, waar hebben we het over? Dus uh, Die paar bandjes maakt echt dan ook niet meer uit. Ik vind het altijd een beetje flauw en rondom een heel gebeuren. en Dan denk ik van jongens, uh, zorg dan gewoon dat, dat er een mooie show is. Dat, uh, ik heb dan liever dat ze gewoon zeggen jongens, we hebben hier een Q1. Uh, dat duurt een half uur, uh, zeg maar. Uh, jullie moeten minimaal, uh, moeten jullie 15 ronden op die baan zijn. En allemaal. Dan krijg je een show voor het publiek. Ja. En, uh, en niet te zeggen, nou weet je, we doen drie rondjes, we zitten, we zitten neer, we, je ziet ons niet meer op de baan. Als je een show voor het publiek wil hebben, moet je gewoon gaan verplichten dat ze meer gaan rijden. Zo maar, is dat. En, en, en hebben ze meer bomen nodig, ja lekker boeien. Weet je. Dan, uh, laat Twee trucks minder rijden naar uh, Hongarije... is die uitstoot ook weer over. Kijk, mooie afsluiting toch van uh, dit blokje Pit Report. Yeah. Yeah. Ja. Rendel, dankjewel. Ja. Fijne ja, weekend. volgende week. En ja. tot volgende week. Hoi, tot hoi. volgende week, dankjewel, Rendel. Ja, ja. En een heel mooi weekend uh, daar in Pevenwijk. Uh, volgende week spreken we uiteraard weer... ook dan weer rond en nabij bij kwart over vier... bij Zandvoort op zaterdag. Wij gaan nog wel even door, hoor. Zometeen het uh, beest van de week. Maris kan met een van haar best hits. I'm every woman. En na nou weer een uh, volle pit-report pit met uh, Randall Lawson... ...draaien we Shaka Khan en uh, I'm Every Woman. Het is al vijf geweest. Heb je een leuke beest gevonden, Benno? Jazeker. Uh, Lotje. Lotje is in kruising tussen Jack Russell en Parson, Parson Russell. En dat komt omdat hij uh, wat hoger op zijn poten staat. Het is een dame van ongeveer anderhalf jaar oud... ...en op zoek naar een uh, eigen, nieuw eigen mandje. En een beetje, ja, die kan er ook niks aan doen dat hij uh, opnieuw geplaatst moet worden... Ja, heel leuk, en schattig hondje om te zien. Het is wel een, een, vriend, het is een vriendelijke hond, maar wel erg verlegen. Daar heb je dus een kleine uitdaging aan. En naar vaste verzorgers is ze een stuk enthousiaster... en maakt meer contact. En dat zijn natuurlijk hele grote stappen voor deze kleine hond... in een korte tijd. En maar ze heeft veel meer te bieden... als ze eenmaal de juiste baas heeft getroffen... met geduld en ervaring. Dan is het een superleuke hond... die graag wil laten ...zien wat ze allemaal kan. En, um, maar goed, dat is even... ...moet er een hindernis worden genomen. Uh, met andere honden is, uh, kan ze goed overweg... Uh, ...spelen, stoeien, springen... ze doet het allemaal. En, um, en in het dierentehuis... ...en de Keesomstraat wordt ze ook wel... ...gekke lotje genoemd... ...als ze weer keer gaat op het speelveld. Uh, want daar voelt ze zich veilig. En hondentaal beheerst ze nou eenmaal erg goed... Tussen de stabiele soortgenoten, dat zou ze heel erg gezellig vinden in haar nieuwe huis. Is er geen hond aanwezig, met, dan kan als de baas de juiste ervaring heeft, kan het allemaal geen probleem zijn. Loslopen is ze niet gewend trouwens, en um, daarom moet het nog wel even worden opgebouwd en goed aan de riem. Uh, ze is ook niet gewend om alleen... Eens te blijven. Uh, eens even kijken. Nee, ze is er nog helemaal geen huis gewend. <laughs> dus dat, oh, dat arme beestje. Maar ze is er wel helemaal klaar voor. Het alleen zijn... Ja, ...dat moet er nog even worden opgebouwd uh, deze keer. En uh, dat moet allemaal natuurlijk een beetje aangeleerd worden. Het is dus een hond waar, uh, waar je veel geduld moet hebben... ...en wat wel een heel goed gezelschap is... Ze is geboren op 24 december, dus kerstavond in 2021. Ze kan bij kinderen, ze kan bij andere honden en bij katten onder volwassenen, Maar welke volwassenen, dat zijn, staat er niet bij. Heeft geen speciale uh, uh, verzorging nodig. Het is een teefje, zei ik. Een vrouwtje. Dus die is zins, uh, gesteriliseerd. Uh, eens even kijken. Kan mee in de auto. Uh, gedrag aan de lijn. Is goed. Ze beheerst geen basiscommando. Maar is wel te leren. Is zinnelijk. Dat is al heel wat waard. Is waakzaam. We hebben eigenlijk weer zo'n hond die waakzaam is. Kijk, hij, kijk daar dus heb dat, je wat aan. En dit is een, wat ik zei. Een kleine hond. Eh, schoft de hoogte tot 30 centimeter. Heeft weinig vachtverzorging nodig. En loslopen. Dat kan ze niet. Maar is wel te leren. Nou, je kan uh, contact opnemen met uh, ikzoekbaars.dierenbescherming.nl. En daar vind je bij uh, asiel uh, vind je Lotje vanzelf tussen. Ik wens je heel veel plezier. Dankjewel uh, Benno. En dan denk ik van welke plaat moet ik nou draaien? Dacht ik eerst aan uh, Snoop Dogg. Oh juist. Ja, dog. Maar ja, ja die, die, nee. Dat, weet je, bij uh, Lotje hoort echt deze. Oké. Okay. Lobo en uh, me and you. En de Dog Neemt Boem.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 Was, uh, inderdaad de single van uh, Lobo en uh, Dogneemboe uh, naar Lotje van het uh, Dier van de Wijk Benno. Ja, inderdaad. Leuk dier uh, ikzoekbaas.nl en dan uh, kan je uh, kijken naar Lotje en andere leuke dieren. Ja. Eens even kijken, we gaan uh, nog even wat inhaak dagen. Het is morgen de internationale dag van de slang. Ja, wist u dat er meer mensen doodgaan aan bijen en wespen dan aan slangen, Fred? En er zijn meer dan 3000 soorten slangen en de meeste mensen zijn er bang voor. Ben je bang voor een slang? Nee, helemaal niet. Wel voor spinnen zeker? Uh, spinnen, nee. Ook niet? Waar ben je wel bang voor dan? Ik heb je geen idee. Ik daar heb er geen voor. Die Fred, dat is wel een keiharde roze. Dat is niet de over. Ik heb het mij om mijn nek gelopen. Haag ik heb alles al... Oh ja, hij wel. Heb je beer ook geprobeerd? van de racerreclame? bijvoorbeeld? Ik was vroeger wel met een beer, maar ik vocht in de ring. Maar daar zat iemand anders in. Oh, oké. En lekker geknuffeld met de beer waarschijnlijk vroeger. Heel vroeger. Ja, heel vroeger, ja. Heel, heel vroeger. Goed, nou ja, slangen okay. zijn echter vaker banger voor mensen dan andersom. En slechts 375 van de 3000 soorten van slangen zijn giftig. En de meeste slangen wonen in Azië en Australië. Ze dus heel, heel veel weg van hier vandaan. En, uh, we nou komen. hebben we ook heel veel slangen hier hoor. Echt waar? Nee, in Nederlands. Oh, ik zie er eentje lopen ja, bij je ja, ja, ja, ja. laptop. Nee, dat, behoorlijk wat slangen hebben hier. Okay. Ja, Daar dus ja, zou je van paas van staan. Ja, ja. Nou goed, het wordt trouwens wel een leuk weekje. We hebben natuurlijk, als we kijken naar de grote nationale evenementen... de Nijmeegse Vierdaagse gaat aanstaande dinsdag beginnen. Donderdag het begin van de Zwarte Cross... En Rob, wat is de zwarte cross? De zwarte cross, uh, nee. ja, een hele hoop herrie uh, muziek. Oh, en, uh, <laughs> en, bier, en bier gooien. Hè? En, uh, gooi, en uh, bier, bier gooien gooi. en, een beetje, en een beetje crossen op uh, de motor. Ja, ik heb er ooit eens uh, mogen beveiligen, laat ik het zo zeggen. Oh ja? ja Oké, okay. ja, oh, leuk. Ja, dat is leuk. En het is, uh, even kijken... Maar Helemaal nat uh, zeker, ik of niet? Uh, ja. nou, nee, ik niet. Oh, jij niet? Dat <laughs> ik niet. Een okay. beetje uitkijken. Ja. De Tilburgse kermis gaat beginnen. Dat is vanaf vrijdag. En uh, vrijdag is het ook nationale feestdag in België. Waarom, weet niemand. Maar uh, het is in ieder geval een nationale feestdag. Kijk, ja, tenminste. in de Zuiden hebben ze allemaal dagen. Hè? 14 juli hebben we ook net gehad in... Uh... Ja. In Frankrijk natuurlijk. Ja. Met heel veel mooi uh, vuurwerk bij de Eiffeltoren. Hadden oh, ze een mooie show hoor. Echt, okay, okay. Uh, echt uh, geweldig. Ik ben er nog even geweest uh, gisteravond. Maar het oh. zag er uh, ja. prima uit. Ik zag jou ook nog trouwens. Uh, op de fiets? Ja. <laughs> <laughs> op de scooter. Word je weer op de webcam? <laughs> uh, nou ja, we gaan, uh, ja, dat waren ze of niet? Ja, dat is zo'n beetje ja, wel. Ja, is ja een beetje ja, wel. Ja, ja, ja, ja. Ik moet nog steeds de single draaien. Want die heb ik al uh, drie uur uh, klaarstaan. Oh, deze. Allemaal uh, singles. En uh, ja, die heb ik deze uitgekozen. Wet, wet, wet en sweet surrender.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 Je zou zo meteen maar naar huis moeten, Benno. Dan word je wet, wet, wet, hoor. Ja, ja, ja. ja, ja. Echt wel. Ja. ja, wet, wet, wet, wet trouwens ook met uh, Sweet Surrender. Plaat uit uh, 88. Inderdaad een of... beetje jeugd sentiment voor ons, uh, ja, Fred. Ja, uh, toen uh, 88. Ja, hoor, oh, ik ja. was 18 toen. Hè. Ja, hij ja, ja, ja, was pas 18 ouder. Uh, ja. Deze stuk ja, ja, ja, ja. ouder dan ik, joh. Ja. ja. <laughs> Ondertussen uh, regent het in Zandvoort. Dat zijn we niet gewend ja. ja, in ja, dit wel programma. We hadden het ook wet, wet, wet. Oh, wet. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed, ik wil toch even Gezegd zeker, hebben. Ja. nou dat heb je bij deze ja, gedaan. Ja, ja. Ben al weer nou, klaar of niet? Uh, uh, nee, we oh. uh, oh. waren het, uh, oh, oh, oh, oh. ja? het ook nog. werd, uh, dat was op uh, een in een berm aan de parkeerplaats aan de in zuid en de Friedhofplein. Want uh, daar ging de brand weer uh, afgelopen dinsdag uh, met uh, sirenen naartoe. Want er stond een berm in de brand. Nou, daar werd natuurlijk even een straal water op gezet. Want toen regelde het nog niet. En uh, nou, toen alles zeik en zijk nat was, was het brandje uit. Alles geblust en iedereen kon weer naar huis. Nou, goede berichten Benno. Ja, dank je wel uh, ja. dat je het allemaal in de gaten houdt ja, ik Verder nog het uh, laatste, ik bal, laatste nieuws uh, uit de P2000. Allemaal contracten. Nee, contracten. Die P2000, die hoor je ze daar... Nog aan het eind van het programma. En natuurlijk wat Fred gaat doen straks na vijf uur. En wij gaan nog even lekker naar platen draaien. Waaronder straks de nieuwe Frans Bauer Komt maandag uit. Discover why we fail the test of a time Mooie zingel uit de jaren 80 van uh, Scritti Politti en Don't Feel Sorry for Love. Zo dadelijk, uh, Fred, wat hij gaat doen. Maar eerst gaan wij, uh, Benno, naar de Playa. Heb je er zin in of niet? Playa. Ja, we gaan even naar de Playa. Gezellig. Lekker genieten met de zon en uh, in het strand. Met de nieuwe single van Frans Bauer. Hier nee. is ze uh, naar de Playa. Die komt uh, maandag uit. Met naar de Playa. Dat was Fransje Bauer, wat een leuke nieuwe single heeft hij uitgebracht. Of wat als die gaat die uitbrengen, hè? Aankomende maandag uh, toch, Fred? Ja, aanstaande maandag dan. Uh, dan uh, komt hij uit. Maar, maar hij is wel al uh, te zien, uh, de, de videoclip. De videoclip op uh, YouTube ja, onder ja, meer. Ja, ja, ja. En uiteraard op de radio te horen bij het uh, enige echte Een station. Ja, wou ik zeggen. ZFM, nou, klopt, we zijn ja. er nog. Nee, en, nou, uh, nog even. <laughs> toch, <laughs> dat klinkt ook weer. Ho, hoezo dat? Nee, Klink, ja, dat klinkt, klinkt heel dat... erg negatief. Ja, nee, dat bedoel nee, ik ga helemaal niet. Naar ik ga zo primerend. Ja, ik bedoel, wij zijn er nog zijn uh, niet station. Uh... <laughs> nou ja, Fred, want jij bent er wel uh, zometeen uh, uiteraard. Nieuwe aflevering ja. van Entertainment for You. Ja. En wat ga je daarin uh, allemaal doen uh, vanmiddag? Nou, we gaan in ieder geval verzoekjes draaien. Dus eventjes uh, lekker naar de zfmartiesten.nl. Eventjes rechtsboven op het balletje klikken en dan uh, kun je daar alles invullen. En dan komt het bij mij terecht. En uh, ja, We gaan sowieso lekker muziek draaien En nog wat mensen bellen Maurice Groeneweg die zou eigenlijk vandaag in de studio zijn Maar uh, gaat niet lukken uh, in verband met Werkzaamheden Dus uh, gaan we hem bellen om kwart over vijf En uh, zijn nieuwe single Die heet Als je bij me bent En daarna gaan we ook nog eventjes bellen met Hans Bakker en zijn. Een nieuwe single die heet Schat, ik kom wat later. Dus dan uh, dat weet je al genoeg. Ja, ja, ja, ja. Het loopt uit op het werk. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat zit in de kroeg. Ja. <totstut> En uh, Joy, uh, Joy Woelers gaan we bellen. En uh, hij zingt over uh, Bella Italia. Oké. E. Gezellig. Ja, oh, dat, ja. zal, dat zal wel een heel vrolijk nummer zijn. Ja, Bella, ja, dat, ja. Is, uh, dat is eigenlijk weer een uh, Bella Italia in een nieuw jasje. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, we kennen hem nog uh, van vroeger. Oh ja. Uh, volgens mij was het Inca Marina, geloof ik. Uh, oh, uh, je... zomaar kunnen? Ja, ja. Uh, uh, ja, in ieder geval ver terug in de tijd. Ja, ver, ver terug. Ver terug, ja. ergens uh, halverwege uh, half jaren 70, uh, eind 70. Ja, maar het klinkt goed vanmiddag tussen vijf en zeven. Ja. Wij gaan luisteren toch, Benno? Jij zet hem in de auto op, waarschijnlijk? Ja, is, mag ik nog één ding zeggen? Oh. Word niet boos als een vogel op je hoofd poept. Maar wees dankbaar, wees dankbaar dat er een koe niet kan vliegen. Dat wou ik nog even zeggen. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Tot zover. Ja, uh, een ja, nou, we, weet je wat, dan, uh, ja, we hebben het over die nieuwe single, ja, he, ja. De, hoe heet die ook weer? Zomernacht in Griekenland. Ja. Oh ja. Maar hier is mee begonnen natuurlijk, he, met Marco. Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Je zit zonder zorgen, nergens aan denken, even maar stoppen, om bij te tanken. flitsende lampen, een motor die draait, toch waarschalt een haan in je hobby Ik weet nu, dat er een engel bestaat. Je kunt maar niet zien, als ze zachtjes tegen je vraagt.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 Je zag nu stevig je praat. Ik weet het ook. En dat zo'n engel bewaard doet op je best. Ik kan het weten. Ik ben er zelf eens door gered. Ik kan het weten. Ik ben het zelf eens doorgerend. En dat was inderdaad Marco Schuitmaker nog een keer in 'de Engel bewaren. Het zit erop, Benno. Dank weer Jij voor je bijdrage. En volgende week dan, uh, zijn we er gewoon weer uh, op de zaterdagmiddag tussen 2 en 5. Zeker. Het laatste plaatje heb ik al gedraaid, maar ik vind hem zo leuk. Gooi me nog even in. Zomer, anno, 23 korte rokjes vind ik beeldig velle kleuren en een clip in mijn haar. Zon die schijnt op mijn kopje pootje vindt vrienden toppie op vakantie Ibiza ik kom er aan. Kom van het strand mijn tenlijn is al zichtbaar. zichtbaar. Kijk in de spiegel en ik zie mijn pietje haar. Beachways. Een goede lava is natuurlijk ideaal. Ik kan niet wachten op mijn vakantie Met de benen, beest, payasje, op de Doe mij maar een Esma. Mag ik één Esma alsjeblieft? Uit de kakkers, hemd van half, die oude zomer. Hits, nostalgie. gaan we uit. Om...